Alle mensen, wat voelt die Paulus zich machtig opgelucht... ...nu Joris het vispaard door de reus knoebelenbads is opgehaald. Logees kunnen erg gezellig zijn... Maar als ze te lang blijven, dan is het niet leuk meer. Nee, zo is het precies. Er bestaat een oud-kaboutergezegde. Een logeen en een vis blijven drie dagen fris. Nou, en die Joris was geen vis, maar een vispaard. En dat maakt het nog veel erger. Ik ben wat blij dat ik nou weer rustig in mijn boom kan zitten. Ik zit trouwens niet. Ik lig. Ik lig nog in bed. Het is nog heel vroeg. De zon is nog maar juist op. Maar ik geloof dat het een mooie lentedag gaat worden... Eigenlijk moest ik er niet langer in blijven, maar nou meteen opstaan en gaan wandelen. Ja, dat doe ik, daar krijg ik er nou opeens een reuze zin in. Vooruit Paulus, opstaan. Boens, daar springt Paulus uit zijn bedje en holt naar het raampje om te zien of de morgen werkelijk zo mooi is. En jawel hoor, de hemel is stralend blauw, de zon schijnt al lekker en overal in het grote bos zingen de vogels. Paulus is opeens niet meer te houden. Hij wil wandelen en wel zo gauw mogelijk. Ja, dat is waar. Ik moet me natuurlijk eerst wassen, dat doe ik altijd. Stel je voor, ongewassen oh, de deur uit. Bah, ik zou me doodschamen. Ik ben Gregorius de das niet. Eerst het dus. Of nou ja, misschien kan ik het vandaag ook wel overslaan. Dat merkt toch niemand. Destegouder ben ik buiten. Tegen niemand zeggen hoor, ik was maar lekker niet. <laughs> ik schiet me demig geurtjes aan. Waar is mijn jasje? Ah, hier. Ola, er is een knoop af. Nou ja, laat maar zitten. Het is zonde van de tijd om nou weer eerst te gaan naaien. Dat maar zonder knoop. Mooi. Zo, dat zit. het. Mitsje op. Hoepsa. Wandelstokje. Wel verdraaid. Waar is mijn wandelstokje nou? Nergens. Nou, dan neem ik het ook niet mee. Klaar ben ik. En dan naar buiten. Goeie. <totstuken> <totstuken> Dag, Wat is er? Waarom kijk je me zo raar aan? Wel, om je de waarheid te zeggen. <totstuken> Zie je, koners. <totstuken> <laughs> er is iets niet te zien. Dat is juist het gekke. Hè? Eh? Niet te zien? Wat wat, wat bedoel je? Oh, die boos. Je had zeker een reuze haast om buiten te komen, hè? Ja, dat had ik. En in de haast heb je blijkbaar vergeten om een onmisbaar kledingstuk aan te trekken. Een en al buitengemeen nogal wel zo tamelijk onmisbaar. Ja. Maar hoe boerder? Ik. Oh! Oeh! Met één sprong is Paulus weer terug in zijn boom, want wat is het geval? Hij heeft zijn broekje nog niet aan. Oh, Paulus, wat dom van je. Paulus schaamt zich verschrikkelijk voor een en zoekt zenuwachtig naar zijn broekje. Juist, daar heeft hij het te pakken. Haastig steekt hij één been in een broekspijp en... Hola, wat, wat, wat zullen we nou weer hebben? Wat zit er in mijn broekje? Kijk, goeie, help ook dat nog. Er zit een muis in mijn broekje. Waarom is dat? Maar je moet eruit en gauw! Ik moet zelf in het broekje! Ik ga al! Ik ben al weg! Dat wou ik ook zeggen! Wat een idee om je in mijn broekje te verstoppen... en dat nog wel terwijl Uhuburu buiten op me staat te wachten! De muis maakt dat hij wegkomt... want de naam Uhuburu is voldoende om iedere muis te verjagen... ook de brutaalste. Paulus heeft intussen zijn broekje aangetrokken... en stapt voor de tweede keer naar buiten toe. Hij heeft nog steeds een kleur van verlegenheid... En durft huburu haast niet aan te kijken. Huburu kijkt Paulus echter wel aan. Hij kijkt heel aandachtig en nogal bedenkelijk ook. En hij begint weer uitvoerig te hummen. <coughs> daar ben je dan weer. Ja, ja, daar ben ik dan weer. Nou is alles toch in orde, hoop ik. Nee, dat is het niet. Je muts zit scheef. Oh, die trek ik wel even recht. Zo, je wandelstokje heb je niet bij je. Ja, dat kon ik zo gauw niet vinden. Er is een knoop van je jasje af. Ja, ja, dat had ik wel gemerkt, maar, uh, maar zie je? Je hebt je broekje. Dat heb ik nou toch aan? Ja, je hebt het wel aan, maar helemaal achterstevoren. Lieve help, nou dat weer. Dat komt zeker door die muis. Door die muis? Door wat voor muis? Een muis, hè? Er zat een muis in mijn broekje. Ah, wat vertel je me nou? Kom eens gauw hier. Maar als er muizen in zitten. Niet meer, hoogboer, huis. Ze zijn er allemaal uit. Er was er trouwens maar één. En die is hard weggelopen toen ik vertelde dat jij buiten op me wachtte. Mm, jammer dat je dat gezegd hebt. Ja, heel jammer. Ik ben er juist erg blij om. Maar ik zou dan toch eventjes naar binnen om dat broekje goed aan te trekken. Dat mag. En trek er ook meteen schoentjes aan, want die heb je ook vergeten. Hé, Dat merk ik nou ook. Hup, daar verdwijnt Paulus weer in zijn boom. Hij is erg zenuwachtig geworden door al die uile aanmerkingen. Het broekje gaat weer uit, wordt omgedraaid en dan weer aangetrokken. De schoentjes gaan aan, het mutsje wordt nog eens rechtgezet... en waar rempel vindt Paulus ook zijn wandelstokje nog. Nou nog gauw even die knoop aan zijn jasje zetten... want anders is uw huburu natuurlijk nog niet tevreden... en eindelijk verschijnt Paulus voor de derde waal. Ziezo, nou is toch alles in orde, hoop ik... Op een kleinigheid na, Paulus. Alweer oh, iets? Wat heb je er nou nog op aan te merken, goegoboedel? Jij hebt je nog niet gewassen. Oh, mijn nitty. Hoe zie je het? Uileoogens zien alles, Paulus. In dit geval is het trouwens niet eens nodig om uilenogen te hebben, want er zit duidelijk chocola in je baardje. Ja, dat is van gisteravond. Ik heb een kopje chocola gedronken voor ik naar bed gaan. Dat is te zien, Paulus. En wat ga jij nou dus doen? Weer naar binnen, Ooguburu. En me wassen. Dat wou ik ook zeggen. En vergeet je baardje niet. Ik zal eraan denken. Met een diepe zucht stapt Paulus weer zijn boom in en hij denkt spijtig aan zijn morgenwandeling die al maar uitgesteld wordt. Het is natuurlijk erg leuk om Ooguburu als vriend te hebben, maar het is een lastig soort vriend. Dat is vast. Binnensmonds mopperend trekt Paulus al zijn kleertjes weer uit en gaat uitvoerig in bad. Hardop durft hij niet te mopperen, want uilen hebben niet alleen scherpe ogen, maar ook scherpe oren. En het is wel zeker dat Oeguburu nu buiten de kawouterboom op wacht staat om te luisteren of Paulus wel gehoorzaam is. Oeguburu doet dat ook inderdaad. Geduldig zit hij in het zonnetje met zijn ogen te knipperen en een tevreden glimlachje krult zijn snavel. Hm. Het is toch maar goed dat ik Paulus een beetje in de gaten houd. Zonder mij zou dat boskaboutertje helemaal vervuilen. Ja, nogal wel zo'n kamer. Oeh, oh, kijk, daar is hij weer. Ik ben klaar! Mooi zo. Nou ben je een brave Paulus. En nou jij, Oegeboeru? Wat zeg je? Ik. Ja, ik heb al schoon water in de toppen gedaan. Want hoe lang is het geleden dat jij een bad hebt genomen, Oegeboeru? Ik. Een bad genomen? Waar zie je me vooraan? Een uil heeft de gewoonte om zijn veren uit te snavelen, nietwaar? En dat is ruimschoots voldoende. Niks voldoende. Een boskabouter snavelt zichzelf toch ook niet uit? Vooruit hoedoe, naar binnen en in bad. Ik zal je wel eens even wassen. <lacht> niet zo duwen jij. Jawel, hoepsa, naar binnen toe. Maar Paulus... In! Maar dit is heel en dan nogal wel zo tamelijk. Oef, oef. Zo! Oef, oef, oef, Dat is me nog nooit overkomen. Hoe durf je te zeggen, Hoegedoer? Ik maak een prachtige, schone uil van je. Een uil zoals je nog nooit gezien hebt. Oef, oef, oef, oef, oef, oef, oef. Dus wie speelt Oh, Google, Google,